Ze speelde Orlando in de gelijknamige productie van theatergroep Oostpool. Acteur Kees Hulst van het Nationale Toneel ontving de Louis door voor zijn hoofdrol in het stuk Tirza. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Video Music Awards. De zangeres uit New York kreeg acht awards... onder meer voor de beste video en beste choreografie. Lady Gaga kreeg de meeste prijzen voor haar video bij het nummer Bad Romance. De MTV Award voor beste zanger ging dit jaar naar Eminem... Ook kreeg hij de prijs voor de beste hip-hop-video. Justin Bieber is uitgeroepen tot beste nieuwe artiest. Dan het weer vanochtend in de kans op mist. In de loop van de dag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 pas wel bij het weer van vandaag van deze zaterdag 11 september die hoor de nice and slow de single van jesse green voor zandvoort en de regio heeft hij eh, niet ook wat met kolf te maken ofzo green <laughs> ik geloof het wel hè he. <laughs> nou, de... ja nee je komt in de hele eind. klopt uh, ja even nog even half vier uh, luisteraars dan gaan we nemen even de evenementenagenda door uh, en rond de klok van kwart voor vier gaan we naar de filmagenda van circuit, uh, Circus Zandvoort. We kijken dit uur ook even wat er te doen is op het circuitpark Zandvoort. Dit weekend en, uh, vol met uh, uh, classic cars. Dus uh, mocht u een weekendje in Zandvoort zitten, schroom niet. Ga lekker naar het circuit en geniet vandaag zeker van het zonnetje en uh, oude auto's. Um, voor de rest, uh, half vier gaan we bellen met Roy van Buringen over het van morgen. Half vijf gaan we met de heer Pluis Lindemann bellen over de stal van de Nardenhof Open Dag en natuurlijk terug naar Joop van Es met die zinderende stand van 1-1. Mm -hmm. SV Zandvoort, Monnikerdam. ook daar gaan we de zaak volgen. En we kijken natuurlijk af en toe even bij de bij het tussenstand van de KLM Open en met name natuurlijk hoe onze eigen enige eigen Jos Luiten het doet. En we willen weten wie er op Paul in staat. Kom oh ja. op met die uitslag. Nou, komt hij? Ja, toch ja, mooi. Monza, Italië. Nou, on, uh, gisteren was natuurlijk bij de, bij de, bij de, bij de vrije training was, uh, onze grote vriend Sebastian Vettel de snelste. Maar er staat toch een Ferrari op in Italië. Dus uh, hij zal wel erg weinig benzine aan boord hebben gehad. Dat moet uh, Alonso zijn, denk ik. Juist. Alonso staat op Pol en naast hem staat Jason Button. Toch verrassend, want die, hè, die moet ook weer nodige punten scoren. voor. jij ja, ja, zegt het wel, hè. weinig benzine, maar dan heeft hij morgen een probleem. Ja, dat klopt. Zo Rijdt hij de race niet uit hoor. Nee, nee dat zeker niet, want dan moet hij vroeg naar binnen. Maar is natuurlijk mooi hè, in Ferrari in Italië op Pol. Op de eerste rij dus Alonso, gevolgd door Button. Tweede rij eh, Massa en Mark Webber. En op de derde rij Hamilton en Vettel. Dus uh, een prachtige line-up voor de race van morgen. Die natuurlijk uh, live via RTL 7 zal worden uitgezonden vanaf een uur of 1 twee. Vanaf twee uur. Vanaf twee uur race, maar één uur de voorbeschouwing natuurlijk. En dan ga je de race volgen. Kijk je de race even thuis op televisie of ergens anders in een uh, bepaald uh, lokaaltje nou. in Zandvoort. Hè? Ja, je weet het. En daarna ga je natuurlijk meteen naar het kunstenstein. Ja, Roy zeker. van Buren en zijn artiesten. We gaan weer snel naar Jap Frans. Ja, we schrijven hier nu de 39e minuut en een fout in de Sanderse verdediging zorgt ervoor dat de spits van Monaco dan vrij voor de vet komt en de vet had helemaal niets meer te vertellen. Sander staat met 1, vrije achter. op een aantal plaatsen in Zalvoort. Lekker gaan weer En wie weet, misschien draaien ze deze plaat dan ook wel. Je de Earth, Wind Fire en Let's Groove Tonight. Nou, voor het slot van de eerste helft gaan we snel weer over naar Joop van Es. Joop, hoe is het daar? Ja, zond, we staan er wel een beetje onder druk langs maar rond. Ik merk het. Het zijn de tweede doelpunten van, van Monnikerdam. Toen hadden we nog wel een klein kansje hier aan de andere kant van het veld. Maar uh, dat, uh, dat uh, ging uh, helemaal in het niet, was helemaal voorbij. En daarna is dan echt steeds op de helft van Zandvoort geweest. Er wordt nu gefloten hier voor een vrije schop, ik weet niet of, oh, voor een buitenspelgeval. Oké, okay, goed. Jonkeur gaat hem nemen, aan de linkerkant van het veld. Nou ja, dus dat is hem wel toevertrouwd, dat weten we, dat hebben we gezien bij het eerste zon van zijn doelpunt, want dat kwam van zijn voet af en speelt Bas in, Lemmens Gaat naar de rechterkant, Hoe hoor. hoort hij ook thuis. Nou, uh, Remco Loos, Remco Loos, kan meters maken, doe het dan jongen, kom op. En speelt u Remco Ronde, Ronde zit Ronde wordt op zijn uitgezeten door het middenvelder, maar heeft nog steeds bal bezit. Aan dekker helemaal aan de lijn, aan de zijkant van het veld, en dan is hij hem toch kwijt, ja, hij geeft die bal dan ook af zou je zo zeggen, maar dat deed hij niet. En daar een vrije schot, een overtreding van Bas Lemmens op de nummer 9 van Monnikerdam. blijft een beetje kermen, maar zo hard zal het ook wel niet dicht geweest zijn. Dat lijkt me sterk tenminste. Het zag het tenminste niet zo toch verzorging wordt ertoe gestaan in het veld. Dus uh, dat uh, gaat allemaal weer straks bij de tijd van de eerste helft opgeteld worden. Het zal niet veel zijn of je een beetje spuit of dat magische water, weet je wel. Dat houden we altijd, hè. Het magische water. Er zit in zijn in, zit in geloof ik. En uh, ja er staat hij alweer. Huppakee, niks aan de hand. Uh, de zorg gaat nu het veld af en de broer moet genomen worden. Uh, er staat een mannetje op vier, vijf, en wel een mannetje aan de andere kant water te drinken. Daar hebben we helemaal geen boodschap aan. De scheid moet doorgaan. Want de scheidsrechter heeft niet al gesproken om eventjes gaan stoppen voor een waterpauze. Dat mag hij wel doen overigens, maar uh, ik heb er tenminste niks van gehoord. Monikendam, gaat die bal komen. Remco Rande, gaat jagen. Dat moet ook want dan moet hij die bal hebben nog eens een keertje. En probeer dan die bal eens een keer in de ploeg te houden. De, de, de ingooi, voor Monikendam. Helemaal diep. is voorbij Lemmels. die bal komt voor en er staat gelukkig verantwoord niemand van Monikendam in de baan van het schot om die bal achter de vet te schuiven. En die bal gaat dus aan de overkant uh, over de steinlijn en Stijn Stobola, die gaat die bal uh, pardon, ingooien. Dan doet hij naar Billy Visser terug naar Stobbeladen, maar die komt er niet aan. John de Keurs, ramt die bal over de zijlijn en Monika Dan mag weer gaan gooien. Metertje op 5-6 voorbij de middellijn is dus het Monika Dan wat in bezit is. Je inworp en weer een als die bal weg kan werken, maar weer over die zijlijn. Nee, hij gaat er niet overheen. En bijna had daar Mike Kuidenbal met de bal, gaat toch weer richting Stamford-doel. Maakt Max werkt. die krijgt die bal tegen de hand. Nee, iemand van noord krijgt tegen de hand, Stamford mag een vijf gaan nemen. Neem hem dan, dan heb je nog wat ruimte, maar dat duurt allemaal veel te lang. Remkolloos. Rechts, TNR, even kijken. Uh, Petri Koper, Petri Koper, Remco Loos en die gaat weer via verdediger van Monaco nou over de zijlijn van hem gaan gooien. Loos, die gaat naar Remco Rondé. Rondé, die gaat nu eigenlijk spelen. Ja, dat hebben ook een Je tijd. Slechte bal, slechte pas daar van uh, Petri Koper. Is ja, die bal ook kwijt? Ja, inderdaad, Maak Kakao maakt zich er druk over en terecht, want die was een helemaal slappe bal. Een beetje een beetje huisballetje uh, dat hij weggaf en dat we makkelijk een verdediger van Monaco nou tussen komen. Wat ik dan mag gaan gooien. Op eigen helft, de hoogte van het 16 meter gebied. Linker verdediger. En die bal die is. Ja, ik denk het ook. Sans om gooien. Ja, dat lijkt me. Ook, ja, de, de grensrechter die, geeft de andere kant aan. Maar de scheidsrechter stond er soms wel heel goed bij. En dan gaat die bal op zonnezicht komen. En die gaat niet uh, hoog genoeg. Die is niet hoog genoeg, helaas. Uh, kan weggewerkt worden. Monnikendam kan, kan het spel weer overnemen. En er is een hele snelle jongen daar. Die geeft een hele mooie diepe bal. Het nummer 9. En uh, die wordt afgevloten voor buitenspel. Zou kunnen. Ik kan het hier niet zien. Ik sta in de lengte van het veld. Dus ik kan niet zien of het inderdaad uh, buitenspel is. Ja, dan de nee. Maar dat geeft niet de Vlachtingen omhoog. De scheidsrechter nam het signaal over. En Sandvoort mag uh, net over de middenlijn een vrijstop gaan nemen. Max Adenberg in zit. Geeft hem naar uh, Petrik Koven. Peter Koven. Slechte koppen waar een is is de bal weer kwijt. Moon in aanval. En is gelukkig verstandig wordt hij daar achter de man geplaatst, maar er is nog steeds een bal Moet nog steeds. Gaat nu diep gesteld worden? Ja, nog steeds moet die daar een bal zit. is. ja, vijfschop, natuurlijk. Ja, zet hem gewoon Ja, maar ik doe helemaal niks. Ja, pas maar waar. Een beetje duwen, er is al genoeg om uh, die vijfschop te krijgen. En die is meteen al genomen, maar heel snel. Terwijl de man van Monnikam, oh, die heeft zijn schoen kwijt. Heel leuk. Dus die mist dan. Uh, even één speler voor een paar minuten. Maar het is nog steeds Monnikedam. Die eigenlijk te in de tang neemt. Uh, veel druk op het Sandversen doel. Weliswaar niet direct op het Sanders doel, maar wel Sandsvoort volledig druk op, op eigen helft. Gaat in die bal komen. Mooie Paas, de nou, nummer 9. Die ja, is heel goed gepaasd. maar die is die bal kwijt. Ja, en Bas Lemmens. Ja, Lemmens, goede bal. Prima. Hoppen, in ieder geval open. Probeer eens een keer wat ja, daar Hij is er langs. Dan kijkt hij zich snel te maken Dan gaat hij met die Michael Kallen. Die wordt afgevlacht. Maar mag doorgaan omdat Monacadam de bal heeft afgepakt. Want het was bij het spel. Vlaggen omhoog. Dus zij straks er, er, er daarop. Maar omdat hij zag dat Monacadam de bal in balbezit had. Nou, weer aan de andere kant bij het spel. En daar wordt wel voor gefloten. Want Zandvoort is niet in balbezit. En dat kan weer even duren. Dan gaat jonkeur Keur gaat die bal halen. Uh, nee, dat was niet jonkeur Dat was Max Arling. jonkeur gaat die bal nu nemen. Ik belt hem terug naar Boy de Vet. We mag dus nu niet in zijn handen nemen. Boy de Vet terug naar Sean Keur steeds met, met de bal aan de voet. Wat gaat hij daar doen? Er is weinig beweging. Er is eigenlijk helemaal geen beweging. Daarom moet hij de bal diep gaan spelen. Billy Visser, hij raakt de bal kwijt. Hij is ook niet goed beschermd. Hij zit niet met zijn rug tegen zijn speler. Waardoor hij de bal zou kunnen beschermen. En dat is het eindseel van de scheidsrechter. die in hij eerste helft absoluut niet moeilijk heeft gehad. De stand is 1-2 helaas. Maar we hebben nog 45 minuten om dat in te halen. Zodra dan komen we bij Jan Frens uiteraard terug voor de tweede helft. Dat was wel een hele speciale uitzending, uitvoering van uh, First Class en Beach ja. Baby. Normaal gesproken die nummertjes niet langer dan twee. minuten. Bijna ,5, 5 minuten lang. Maar Zo, dit was joh, een joh, joh. extra lange, uit, lange versie. En een lekker plaatje erachteraan. Heerlijk. Lisa is hoor je en Little by Little. Karim Open is uh, op het Hilversum uh, in volle gang. Ja. En de Nederlanders, waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Nou, er is alleen een huis. Ja, er er zijn zo. meerdere trouwens naar huis. Maar ja, de, meest, de grootste tegenvaller is natuurlijk uh, Maarten Lafeber. Want na twee ronden was voor hem het KLM open voorbij. De ervaren Nederlandse prof kwam op de Hilversumse niet in zijn spel. En droop vrijdag na een ronde van 72 slagen. Uh, ...af naar huis. Op donderdag liep hij al een ronde van drie bovenpar... ...waardoor hij niet in de buurt van de kut die op het par lag... ...aanstaat vrijdagavond... ...en in het tussenklassement in de achterhoede belandde. Lafeber is de laatste Nederlandse winnaar van het KLM Open. Hij won het toernooi in 2003 toen de Hilversumse e 1 decor was. Zijn liefde voor deze golfbaan kwam dit jaar niet tot uiting. Bogies domineerde zijn scorekaarten. Wel maakte hij vrijdag nog twee birdies op de laatste drie holes... ...maar dat mocht de pret niet drukken. Dus Lafeber Le naar huis... Wie wel door is, is uh, Joost Luijten. En Joost Luijten bleefde ondanks uh, niet zo'n fraaie dag uh, gisteren. Donderdag speelde hij beter in de openingsronde van uh, het KLM Open. Maar de Nederlandse golfer handhaafde zich vrijdag met een tweede ronde van 69 slagen, wel boven in het klassement. De 24-jarige Blijswijker verkeerde halverwege de dag op een gedeelde tweede plaats... met topfavoriet Martin Keimer, de Duitse nummer 1 van Europa... kwam door een ronde van 67 slagen, evenals Luiten op 134 slagen... wat zoveel wil betekenen als 6 onder par. Luiten speelde een grillige tweede ronde gisteren met vier bogies en vijf birdies. Hij moest een paar keer zijn bal vanuit de heide weer in de goede positie slaan. Op zijn zestiende hol leefde Luiten echt nog een kunststukje... door de bal over 80 meter in één keer raakte Mikken in de hol. Dus Luiten er dit weekend bij. KLM open radio, jarenlang verzorgd door CFN natuurlijk, albert -Jan. Ja, maar we hebben... Vanaf het, wel... het uh, Kinemer. Ja. En uh, ja, nu zijn we in Hilfsum. Vandaar dat wij er niet meer bij zijn. Maar er zijn wel collega's. Gaan we even naar luisteren. Kijk hoe het daar gaat de, op dit moment. De leiders allebei een, een slag inleveren. Waardoor het, uh, het Liederbord... Ja, opnieuw helemaal in elkaar kruipt. En eigenlijk een aantal uh, goede finishers. Ja, die, uh, die gaan morgen meestrijden voor de hoofdprijs. En uh, er is toch niets van te zeggen welke kant het op gaat. carmen ik miste net inderdaad toch een put waarvan je ineens denkt van... Hé, hey, dat, dat, uh, dat had je niet gedacht. Dat maakte dus toch een aantal... Uh, Goede birdies, maar het ging nu even mis. Ja, het ging even mis bij Martin Keimer. Het ging mis bij Zanotti. Maar Zanotti slaat zojuist een geweldige tweede slag op de 17e. Slaat hem binnen 25 centimeter van de hole. En die zal zeker naar 9 ondergaan. Prachtig teruggekomen van de man uit Paraguay. En die gaat dus zometeen die korte put maken voor zijn achtste birdie al van de dag. Hij is echt de man van het moment. Ja, en dan heeft hij natuurlijk nog de slothole te gaan. Dus uh, ja, dat zou, uh, maar goed, we hadden gehoopt, op, uh, we hadden geschat en gedacht dat het uh, vandaag uh, min 11 zou komen. Maar dat is nog toch een hele... Uh, ja, dat gaat niet, dat gaat niet dat gehaald gaat, worden. Dat gaat niet gehaald, Tenzij ja, je tens, je een eagle maakt op de ja, laatste, maar goed, dus, zou het zou zomaar kunnen. Uh, er worden toch ook heel wat... Uh, er zijn heel wat eagles al gemaakt uh, op de 18e, dat moet gezegd worden. Felipe Aguilar maakt een eagle, we hebben natuurlijk Charles Schwarzer met die eagle op de 18e. Ja, En dan ja, hebben we het ook alweer gehad. Dus we wat dat betreft, zover zijn er ook weer niet. Zover zijn <laughs> Anders, Dielis, jij bent in de laatste flight met tot Hamilton. Hebben ja. we nieuws van hem? Ja, zeker. Hij gaat nu zijn, zijn approach slaan naar de green. Uh, net heeft Chief Kapoor toch zijn bal, uh, ja ik denk, net op de green weten te krijgen. Hij sloeg een, uh, een goede hoek. En die bal die uh, rolde, stuitte de green op. Daarvoor had uh, Nicolas Kolsaert al een uh, prachtig approach. Die ligt op twee meter voor beurde. En de bal van Hamilton gaat nu van zijn clublat af. Even kijken waar hij terecht komt. Ja, dat is een uitstekende bal. Hij ligt een meter of drie rechts van de vlag. Goede birdie-kansen voor de Belgen en Amerikaan. En uh, ik kan. Ja, de bal van Kapoor heeft ik erin net niet gehaald. Er ligt een meter of twee buiten. Maar ook hij zal een paar denk ik makkelijk moeten kunnen maken. Kalemopen live te volgen op kalemopen.nl Ja, en wellicht dat we daar straks, straks nog even naar terug gaan, wie weet. Maar het is natuurlijk wel zo dat op dit moment er erg veel problemen is met, met het putten, want het is een echte bosbaan. Hè? Om, en dus je hebt de hele schaduw en daar, is de, daar is de, zijn de greens nog wat drassig en waar de zon nu vol op schijnt die zijn hartstikke droog. Dus het is erg moeilijk om de snelheid te bepalen van de diverse puts. Vandaar dat het zoals mijn collega vanuit Hilversmal zei, de, de scores en de standen constant aan veranderingen onderhevig zijn. Dat komt door putts die wel vallen en putts die niet vallen. Wij gaan op zoek naar Jos Luiten, even kijken wat zijn tussenstand is. En dan komen we daar straks bij u terug. Eerst gaan we naar Roy van Buringen zo dadelijk. Het kunstfestijn, daar willen we alles over weten. Hoe gaat dat morgen allemaal in zijn werk? Hoor we ze dadelijk van Roy van Buringen. Eerst nog even een plaatje van Anouk. Here's the modern world. Crazy way to get your kids.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 modern world.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 was Anouk en de Modern Worlds. Nou, we gaan naar de evenementagenda, Albert-Jan. Uh, ja, ja, heel ja, goed. Ja, ja, ja. En uh, dat was ook ja, rond de klok van half vier, dus we zijn daar alweer aan toe. Allereerst gaan we even kijken naar, uh, wat ik al zei in het begin van het, van het uur van uh, vandaag en morgen op een raceprogramma... met klassieke racebolieders op het circuitpark Zandvoort. Ze zijn vanmorgen van half tien al uh, bezig... en het programma loopt door tot een uur of vijf vanmiddag. En morgen uh, vanaf negen uur tot vijf uur. Wat kunt u zoal verwachten? Er is een hele leuke IMG Triumph competition. Uh, er zijn uh, exclusieve NK-historische toerwagens en GT's. De Porsche 944 Basic Cup... En natuurlijk nog veel en veel meer. Dus bent u lekker in de Zandvoort? Hebt u zin om. Te... Bent u een liefhebber van oldtimers? Schroom niet, ga naar het circuit en geniet van twee dagen lekker racen met oude auto's. En het zijn allemaal gentleman drivers. Het is niet de bedoeling elkaar van de baan te rijden. En dus het is gewoon gezellig genieten van oude auto's en racen in die oude auto's. Vandaag en morgen dus op het circuitpark Zandvoort. Vandaag is natuurlijk ook de open dag van de monumentendag. En de protestantse kerk is nog tot vier uur open om te bezichtigen. Uh, morgen jazz in Zandvoort. Dat, gaat de, dat begint op de krocht en dat begint om half drie. Daarover straks meer. En natuurlijk niet te, niet te versmaren het Kunstverstein Muziekpaviljoen morgen om half twee tot vier uur. En als het goed is hebben we nu aan de lijn Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag Albert-Jan en Rob. Hey goedemiddag Roy. Goedemiddag. Ben je er helemaal klaar voor, het Kunstenstein morgen op het Raadhuisplein? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Nou, ik ja. ben heel benieuwd wat er morgen allemaal gaat gebeuren... en vanaf hoe laat iedereen van harte welkom is. Nou, vanaf half twee in de muziekpaviljoen het Kunstenstein 2010... alweer de derde editie. Het gaat hard, vind ik zelf. Um, ja, net als elk jaar hebben wij... Uh, Heel veel uh, talenten dit jaar, of uh, dit jaar negen talenten. Die strijden om, uh, ja, om, om gewoon het talent van het jaar te worden hier in Zandvoort, tijdens het kunststijn. En dan kan je denken aan een Jong-meer act, aan een musical act, een rap act, maar je kan ook denken aan go een goochelaar. Dus het uh, maakt allemaal niet uit als je maar talent hebt en op welke manier. Dus uh, dat is wel, uh, altijd wel leuk aan het kunstenstijn. Ja, en uh, wat kunnen we morgen verwachten? Heb je ze allemaal, de goochelaars en de dansers en noem maar op? Ja, ik, ik noem ze wel allemaal op, maar ik heb ze natuurlijk niet allemaal. Maar in ieder geval dat is een beetje kort uitleg over het kunstenstijn. Wat we morgen vooral hebben is uh, dans en heel veel zang. En een meisje met een, uh, een piano. Dus uh, spannend. Oh, er wordt een hele piano daar op het Raadheidsplein neergezet. Ja, ja, ja. Dus uh, daar heb je denk ik wel een vrachtwagentje voor nodig. Dat denk ik ook. Zo'n pianovervoerder, zo'n speciale. Ja, ja, ja, ja. Hey, hartstikke leuk! Ja, dus zijn er ook nog uh, talenten die we eerder gezien hebben of uh, waar we eerder wat over gehoord hebben? Dat is misschien wel erg leuk. Dat gebeurt gewoon. Dat is al drie jaar nog niet gebeurd dat er dezelfde talenten meedoen. Ik had wel verwacht dat zo'n zo Goldie uit Zandvoort zich wel weer zou aanmelden. maar... Dat gebeurt gewoon niet. Ze doen één keer mee en daarna vinden ze het wel goed om uh, iemand anders de kans te geven om eraan mee te doen. Dus uh, ja, weer nieuw talent. En uh, ik denk dat de nieuwe Maral en Quincy, of misschien wel de nieuwe Remy, ertussen zit. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Morgenmiddag trouwens, uh, Roy. Ik weet niet of je het weerbericht met uh, Lex van Horen gehoord hebt, uh, zo, zojuist om half drie. Nee, heb ik niet gehoord, want uh, ik was aan het werk. Nou, morgenochtend wordt het regenachtig. En morgenmiddag gaat gewoon speciaal voor jou de zon schijnen. Ah, dat heb ik hard nodig om kwart voor vier. <laughs> dat bedoel ik. Dat, uh, dat vermoed ik ook. <laughs> dus ja. Uh... Dus, nee, uh, morgen dus weer een uh, geweldig uh, spektakel op het uh, Raadhuisplein. Iedereen is uh, van harte welkom om te gaan kijken. Ja, talent kan, kan zich nog steeds aanmelden, hoor. Dat is allemaal nog mogelijk. Oh, dat kan nog? Ja, gewoon via www.onair-event.nl Dus wil je nog meedoen, snel aanmelden. Je doet morgen gewoon alweer mee. Ja, dat kan allemaal. Helemaal goed. Hey, in welke leeftijdscategorie uh, hebben we morgen optredens? Uh, van 7 tot 21 jaar. Dat, dat, uh, ik heb daar af en toe wel kritiek over, hoor, dat, om maar meteen te stellen. Maar uh, weet je wat het gewoon leuk is? Dat, dat je gewoon... Uh, uh, uh, wij, we staan uh, we zijn klaar voor jong talent. En uh, dat, ja, als van 7 tot 21 ben je echt al een beetje jonger. Hè? Of bij 21 al, ben je al volwassen. Maar... In ieder geval, je voelt je nog jong en um, dat maakt het altijd zo leuk aan het kunstig zijn, omdat er uh, dan he gewoon he heel veel mogelijkheden liggen bij de talenten. En uh, we, we hebben ze ook weer van, van 7 jaar tot 21 jaar, dus dat is wel heel erg leuk. En morgen heb je weer een uh, zeer strenge jury natuurlijk. Ja, die willen jullie natuurlijk ook weten. Ja, ik wil weten wie daarin zitten. Dat is vandaag uh, bekend uh, geworden. Dat is niemand minder dan Klaas Koper. Oké. Okay. Dorpsomroeper. Ja. Nog wel, hè, Nog net? Nog, hè? Nog, nog net. Ja, nog wel. En dat, dat, dat, ik vond het ook gewoon echt leuk, vorig jaar heeft hij dat ook gedaan, dus dat is hartstikke leuk. En we hebben ook Jacques Jongmans. Oh! Meneer Jongmans! Ja. Die is ook altijd streng, toch rechtvaardig, hè? Ja, die heeft dan keer eerder bij ons in de studio gezeten. Maar dan bij een andere talent. Ja, en hij deed altijd wel hartstikke leuk. We hebben uh, Remy van Loon van Studio 118 Dent. En we hebben nog uh, dit jaar een vierde jurylid. Dus we, we hebben echt een heel rijke jury om het zo maar te zeggen. En dat is niemand minder dan Gijs van Dam. Gijs van Dam is uh, bekend als zanger. Heel vaak op sterren.nl en tv Oranje te zien. En hij had er heel veel zin in om, um, ja, om in een jury te zitten. En misschien is het ook wel leuk te vertellen. Ik had het net even over kwart voor vier. Kwart voor vier gaat er iets spectaculairs gebeuren. Waar Gijs uh, van Dam ook een rol in speelt. Oh. Nou maak je ons nieuwsgierig, uh, Roy. We gaan gewoon allemaal komen naar het kunststijn en geniet van het talent en geniet dan ook van kwart voor vier. Je kan er nog helemaal niks over vertellen, begrijp ik. Of je wilde er niks over vertellen. Nee, uh, uh, Ik wil en ik doe er ook niks over. Uh. No, no. Nou, we hebben het er na de uitzending nog wel even over. Ik mag het toch wel weten, of niet? Jij mag het altijd weten. Oké, okay, oké. Okay. radio. Heel goed. Hé, hey Roy, het gaat weer een uh, leuk evenement worden. Morgen het Kunstfestijn in Zandvoort. Met een lekker zonnetje erbij. We nodigen alle luisteraars uit om daar uh, morgen aanwezig te zijn. En lekker uh, het talent te gaan aanmoedigen. Mag ik misschien nog een oproep doen? Sorry. Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Um, we zijn ook nog op zoek naar uh, andere talenten. En dat zijn DJ-talenten voor de DJ-contest vanaf 26 oktober. Dus die kunnen zich ook aanmelden, alvast. Oké, okay, nou van waarvan acte? Zeg hartstikke bedankt. Ik wens je heel veel plezier uh, morgenmiddag. En ik ben erg benieuwd naar die Surprise Act om kwart voor vier. Is goed. goed. Oké, okay, Roy van Beuringen, dankjewel en heel veel plezier morgen. Hoi. Wij zijn Hoi. erbij Hoi. en dat is uh, prima, toch? Heel prima. En we zijn er weer bij. <laughs> morgen het Kunstenstein op het uh, Raadhuisplein. Te vinden. Deze van Sia en Clap Your Hands. En daarmee werd het uh, 13 minuten voor 4 uur bij Zalvoort op zaterdag. Snel weer over na het voetbal. De tweede helft van uh, SV Zalvoort tegen Monnikendam. Gaat het al wat beter met uh, SV Zalvoort, uh, Joop? Nou, niet echt. Uh, oh. ik, uh, ik er ik, ik het, het wordt, het wordt niet gevoetbald, er wordt niet bewogen, er wordt niet goed ingespeeld. De bal wordt niet goed beschermd, de balhandeling is te traag tegenstanders van beter. Net was ook een doelpunt helaas voor Moneke Dam. Uh, dan ging dat via aan de hand van, de, van een van hun spelers. Uh, maar uh, het is wel illustratief, want bij een corner staan er drie man naast elkaar, vrij midden in de verdediging van Zandvoort. Dat kan dus niet. Daar moet je veel feller op zitten. Goed, uh, dit staat dus 1-2 en sommigen heeft eigenlijk uh, misschien een klein kansje gehad om er 2-2 van te maken. Maar over het algemeen wordt, uh, is Moneke uh, de betere van uh, deze middag tot nu toe. Uh, even kijken we gaan gaat er gebeuren, een inworp, ja een inworp van Monekendam, op de hoogte, de hoogte van 60 meter gebied van Zandvoort. Was Lemmens, kan hem wegkoppen, Blemers, Remco Rondé, Rondé, Aardewerk, Aardewerk, Verder voor voren, gewoon maar wegtrappen, meer niet. De Rondé kan er weer niet bij komen, maar daar is het wel helemaal loos. helemaal loos, je kan er een paar metertjes gaan maken en heeft de bal aan de voet mee. Je spelt nu Michael Keil, Michael Keil aan de rechterkant van hetzelfde. Komt dat hulp bij eindelijk. Hoppen sluit een beetje bij. Ja, maar hij gaat het toch weer alleen proberen. Toch weer dwars leggen. Ja, dwars naar Aardewerk. Aardewerk naar even kijken. Timo De die raakt de bal kwijt. Zandvoort is de bal weer kwijt. En Monikendam kan uh, proberen om weer een aanval op te gaan bouwen. Dat gaat dan nu via de spits. Die, uh, die speelt nu de bal naar dwars. Breed in het veld, dat moet ik zeggen. En Monikendam komt nu op de helft van de Zandvoort. Wordt helemaal de, maar hij mag gewoon blijven komen, zo te zien. En er wordt helemaal niks gedaan. Er speelt nu de linksbuiten aan. Dat komt de bal voor. En dat is Billy Fish. Die kan helemaal rustig wegkoppen uh, richting Remco Ronde. Kan hij er wat mee? Inderdaad, hij kan er wat mee. Uh, die blijft pingelen. Gewoon niet. Ja, bal kwijt. Niet spelen. dan ben je gewoon kwijt. Maar hij gaat vier aan het spelen. Van de over de zijlijn. Die gaat gewisseld worden. Goed. Even kijken. Soppen heeft al gewisseld. Het is, was Stijn Stoppelaar Die in de kleedkamer bleef naar de rust. Nu komt Maurice Mol erin voor en ik denk voor Hoppe dat het is inderdaad Hoppe. Hoppe heeft in de eerste paar minuten een kans gekregen, die heeft hij niet kunnen benutten en nu mag Maurice Mol het gaan proberen. Multi met zijn lengte uh, helaas niet een goede kopper is, maar goed dat is weer wat anders hij is wel heel erg sterk aan de bal hij kan de bal goed beschermen en hij kan dan ook nog die bal aanspelen Willy Visser gaat ingooien naar Max Aardewerk, die laat die bal lopen. Dus is hij nou voor Monnikendam. Monnikendam. Nee. Was Lemmens. Lemmens naar Jonkeur, Jonkeur. Sean Gaat hij doen? Die staat nu allemaal stil. Moet gewoon een beetje gaan maken. Wordt nu ingespeeld. Maar dat is gewoon in de voeten van een Monnikendam speler Dus gaat hij eigenlijk de hele tijd al. Dus dan is uh, Dan gaat uh, Willy Visser kan paniek pakken. Ja, gelukkig. Je kan nog even die bal tegenhouden. Hij gaat nu uh, proberen om die bal uh, voor te krijgen. Nee, dat het niet. Is het Rondé? Uh, Rondé? Ja, Rondé heeft de bal hier. Remco Rondé. Gaat ook veel lopen, jongens. Er wordt veel te veel met die bal gelopen. Speld toch eens een keer. Dan gaat hij dan eindelijk een keer komen. Michael Kuil. Kuil, die kan die man niet passeren. Spelen. <tie> Mooie diepe bal naar ja? Timo de Reus. En daar wordt gefloten waarschijnlijk voorbij de spel. Maar de kennis hier aan de kant zeggen dat kan uit. In ieder geval is de bal van dan. De stand is 1-2. En we hebben nog te spelen. Even kijken. Een minuut of 25. Hier is Mambo nummer 5.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 A little bit of Mary If it looks like this Then you're doing it A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit Monica in my life, a little bit of Erica by my side. De CEO van Laubega en Mambo Number no. 5 Ik moet een klein beetje lachen, want we hebben vandaag een stagiair in de studio Net echt, net echt Stagiair Roy Haldeman Welkom, welkom, welkom no. Hallo. Hallo Hallo Kan je een beetje volgen, Roy? Ja, natuurlijk Ja, dat gaat wel lukken Nou oh, ja, wat, uh, wat gaat er gebeuren? Nou, ik ga binnenkort uh, op vakantie 22 ja, september Ik ben zo blij als je weg bent Ja, nee, dat weet ik Dat weet ik, wat ga jij ja zeggen? Waar ga je naartoe dan? Naar uh, Altiekum. Oké, okay, en de Didim, Alticum? Noord van Gorts. Nee. Nou, het ligt in Turkije. Oh. En dat is het ongeveer 30 graden. Dat komt helemaal goed. Dus je komt bij mij in de buurt wonen. Maak je geen zorgen, dat komt helemaal goed. Ik maak me wel een beetje zorgen, want jij gaat de techniek doen, doen voor Albert-Jan. Ja, dus maar we redden dat wel. En Je zei dat het een hoge blufgehalte ging krijgen. Maar ik ja. weet niet of Albert-Jan daar zo blij mee is. <laughs> Denk het niet. Maar goed, uh, even uh, uh, laatste update van, uh, vanuit Hilversum. En Jos Luiten die de dag uh, met een score van min 6... Uh, Aanving. En normaal gesproken heet dit in golftermen Moving day. Dan wil je dus aan, ga je aanvallen. Om, uh, en hij was dus uh, echt in contention om uh, de, de leiders uh, te volgen. Maar helaas, Luiten uh, laat het liggen vandaag. Uh, hij staat nu momenteel op een score van plus 5 in deze ronde. Dus uh, Jos Luiten is teruggezakt naar een score van min 1. Dus uh, hij is de. Ja, de aansluiting tot de top is hij, is hij kwijt. En uh, hij heeft dus een slechte ronde achter. Of is met een slechte ronde bezig. Maar wellicht dat we dat uh, vandaag of morgen op televisie nog even kunnen terugzien. Ja, luisteraars. Dus ik had u beloofd nog even voor de klok van 4 uur... de filmagenda van uh, Sandvoorts Circus uh, te geven. En dat doe ik dan bij deze. Het filmprogramma van 8 tot en met 15 september. Toy Story wordt geprolongeerd. Toy Story 3 draait gewoon door. Net uh, zoals de Karate Kid... Uh, Leap Year, uh, alle drie de films voor meekijken gewenst vanaf zes jaar. Donderdag tot en met dinsdag om half tien Solt, een nieuwe film van, uh, met in de hoofdrol Anjali Jolie en Lief Schreiber. En natuurlijk de filmclub van Simon van Kolm is ook weer begonnen en woensdag om half acht kunt u kijken naar The Ghostwriter onder regie van Roman